Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk zijn intussen bijna 150 mensen opgepakt... voor betrokkenheid bij de rellen die daar al een paar dagen plaatsvinden. De politie verwacht nog meer arrestaties. Zondagmiddag gingen demonstranten in zeker drie plaatsen op de vuist met de politie. In twee steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld... en zegt dat hij er alles aan doet om de reilschoppers voor de rechter te krijgen. In het zuidoosten van de VS is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schap voor orkaan Debbie, die maandag aan land komt. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht... De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners verplaatsen hun spullen naar hogere plekken en in Tampa zijn al 30.000 zandzakken uitgedeeld. In Bangladesh zijn bij protesten in het hele land tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Lokale media melden meer dan 90 doden, onder wie 14 agenten. De mensen waren de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Hassina. De demonstranten zijn boos over een kwotum... waardoor meer dan de helft van de banen bij de overheid wordt verdeeld onder bepaalde groepen. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan maandag gewoon doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit... binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild... Zondag werd de parcoursverkenning daarom al geschrapt. Na de individuele triathlon afgelopen week waren veel deelnemers niet te spreken over de waterkwaliteit. Zeker één van de triatleten is daarna ziek geworden. Het weer, vannacht wolkenvelden en wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het droog met flink wat zon en het wordt dan 23 tot 26 graden.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 My friend, I don't know how. 6.9 ZFN Shake, baby, shake, shake it, don't break it.